De politievakbonden zijn verdeeld over het voornemen van minister opstelte om alle agenten te voorzien van een stroomstootwapen, een zogenoemde taser. De Nederlandse politiebond verwijt Opstelte incidentenpolitiek. Volgens de bond traint de politie nu al te weinig met de huidige wapens... en moet eerst daarin worden geïnvesteerd. Politiebond ACP is wel voorstander van een plan... maar wil dat wordt gekeken of een ander wapen dan weg kan. Binnenkort start een proef om te kijken of alle agenten over een taser kunnen beschikken.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 Dan het weer vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het is zo'n 16 graden. Morgen droog en dan ook vrij zonnig. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A13 Rotterdam naar Den Haag staat tussen Alfred een rode reis... in Delft-Noord. Een 5 kilometer na ongeluk. Bij Delft-Noord is de rechterreis ook dicht. Op de andere rijmende richting Rotterdam staat 2 kilometer bij Delft-Zuid. Want daar is de weg het hele weekend dicht tussen Delft-Zuid en Knoop-het-Klein pondeplein En ook de A58 Breda richting Tilburg is het hele weekend afgesloten tussen Geelze en Tilburg. Daardoor staat het tussen Bavel en Gilze 4 kilometer.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 Dit is Radio 1, Tros Autoshow, presentatie Carlo Gransen en Hub Stapel. Ja. Je bent helemaal blij, Huub, dat je er weer <laughs> zit, hè? Ik vind het zo leuk. Al die, al die voorstellingen s'avonds en dat filmen van jou... Ja, is er even... gaat niets boven de Tros Auto Show. Dat vind ik ook. Huub Stapel, dames en heren, hij is er weer bij. Gelukkig als co-host voor Bas. Die heeft laten weten dat het hem erg goed gaat. Dat hij af en toe zelfs al eventjes met een autootje rondrijdt. Zelf. Ongelooflijk. Ja. Uh, hij heeft zelfs een... een ik wou zeggen een Porsche Yeti ter beschikking gekregen, maar het is een Skoda Yeti ter, tot zijn beschikking gekregen. <laughs> zo, zodat hij niet zo diep hoeft te zakken. Met een bofkomt is het toch? Ja, een Skoda ja, ja, Yeti. Ja, ja die willen we ja, allemaal natuurlijk. En het schijnt dus ook dat we binnenkort de Van Werven Yeti redding krijgen. Want zijn broer, meen ik te weten, reed ook al in een Skoda Yeti. Dus het, rollen, gaat, het is niet waar. Nee, maar het gaat heel goed met Bas. En Volgende week is jouw laatste Tros Autoshow. Ja. En daarna komt de Grote van Werven weer terug. Dus verbluffend, zeg. Zo heb je bijna een dwarslezing en zo rij je weer een Skoda Yeti. Ik, ik zou het ik zou toch denken. Ik zou... <tie> uh, we gaan het vandaag hebben over een paar zaken: de Autosalon van Parijs met name. Want daar zijn we net vandaan gekomen. Althans, we, de gast Mike Bellinfante. Nou, een van de, ik mag toch wel zeggen, grote roergangers als het gaat om het merk Hyundai. Waarvan wij alle weten, en de transauto Show luisteraar ook... dat Hyundai samen met Kia op dit moment... Ja, een soort van witte raven in Autoland zijn. Want die gaan als vergif qua verkoop. En uh, terwijl de... de nou, ik moet toch zeggen, 80% van de, van, van, van de collega's op de rug ligt. Ja. Gaan we het zo over hebben? Um, we hebben nog een Rijnpressie voor u. De Porsche Boxster heb ik zelf in mogen rijden. De bof komt. Ja. Nou, dat is trouwens wel een erg lekker autootje. Uh, maar we gaan allereerst eventjes naar uh, Louis Dekker, onze collega van de NOS. Want die heeft op een reis gesproken met Laurens van der Akker. Een begenadigd ja, zeg maar, meestertekenaar in dienst van. Renault. Uh -huh. nou, dit is het eerste project waar ik van A tot Z bij betrokken ben geweest. Dus hier zit echt wel de nieuwe signatuur in. Maar ik ben niet op zoek naar een, uh, een Laurens-auto. Ik probeer zo goed mogelijk Renaults te maken. Dus deze auto moet de waarde van Renault uitdragen. En dat doet hij ook. Maar waar, waar vind ik... Die handtekening. Nou, dit vind je aan de exterieur, zeg maar, met de nieuwe identiteit. We hebben een nieuw gezicht waarbij de losange heel mooi uh, gevaloriseerd wordt in, de, in de, het front-end. De losange, het wiebertje. Het wiebertje. De tweede is de auto natuurlijk veel meer emotioneler en passioneel, veel sportier. En dan in het interieur hebben we toch wel een heel mooi element. We hebben een soort van iPad in het interieur met een tactiel uh, scherm en daarin kun je dadelijk ook zelfs apps downloaden. Een iPad die geen iPad is, hij is ook iets kleiner... maar het is duidelijk welke kant het opgaat. En daarmee hebben we een fantastisch multimediasysteem. En je kunt ook nog vier kleuren kiezen voor je interieur. Je kunt rood kiezen, blauw, zwart of bruin. En daarmee denk ik dat iedereen zijn eigen Clio kan uitzoeken. Een nieuwe Clio in Parijs op de beurs... dat is per definitie nationaal nieuws. Dus dat is een reden voor feest. Dat wil iedereen uitstralen. Aan de andere kant, deze beurs, daar staat overal... Met koeienletters het woord crisis. Mm -hmm. Niet letterlijk, maar je voelt het overal. Want het gaat zo moeilijk. Natuurlijk merken we dat. Maar als designer heb ik het voordeel... ik leef in 2015, ik leef in 2016. Dus ik ben eigenlijk al bezig met de aftercrisis. Wij moeten ervoor zorgen dat als de crisis ophoudt... dat we daar klaarstaan met een fantastische rij nieuwe auto's. En gelukkig ben ik die crisis al ver voorbij. Kijk. Dat is mooi nieuws. Dat uh, zou Renault uh, willen. En Peugeot en Citroën trouwens ook. Dat de crisis al voorbij was. Want het is daar echt hommeles jongens. Meneer Goon heeft gezegd dat als er niet snel wordt uh, uh, ingesprongen qua hulp. Dat het merk dan wel eens op zijn rug zou kunnen komen te liggen. Uh, ja. Nou dat, dat geldt nog bij Renault in minste mate. Uh, ik zou dat overigens ook roepen. Want meneer Goon is ook nog een beetje in de slag uh, om wat mensen ontslagen te krijgen. In de, de, de baas. He, de grote baas. Van, uh, ja. Dus als hij dan maar kan duidelijk maken dat als dat niet gebeurt... dat dan heel Renault omvalt, dan, he, dan maakt hij meer kans. Maar het ging meer om het concurrentiebeding. Hè? Wat hij bedoelde, dat, dat andere auto's met, met staatssteun daar uh, uh, verkocht worden. Ja. Onder prijzen die Renault... Uh... Ja, met name de Koreanen. Hè? Daar, zijn ze even niet, daar zijn ze nu even niet blij mee in Frankrijk. Want ja, daar komen er wat veel binnen. Terwijl de Franse auto-industrie op zijn achterste ligt. Uh, ja, vervelend. Waarom zegt hij dat dus? Nou, uh, politiek spel. Ja. Uh, nogmaals, Renault heeft niet, zo, niet eens zo heel veel te leiden. Want die hebben ook Nissan. En Nissan verdient op dit moment geld. Dat is natuurlijk het mooie van die spreiding. Als je maar je belangen spreidt over de hele wereld. Dan is er altijd wel ergens waar, nou ja, waar verlies wordt gedraaid. Maar ook eens waar winst wordt gedraaid. Ja. Niet waar... Ja. Mike Bellinfante van Hyundai. Jij bent de kwade genius, hè? Nee, wij zijn, uh, wij zijn. Als Hyundai, als Koreaan. Wij zijn de koning van de apenrots op dit moment. Nee, Het jullie gaat ontzettend jullie, goed. <laughs> ik, ik, speel nu, ik speel nu advocaat van de duivel. Jullie, jullie met die goedkope producten. Nee, nee, nee. Wij hebben goede producten die uh, een goede uh, kwaliteit hebben en uh, ook uh, zeer betaalbaar zijn. En er zit alles op en aan eh, op een Hyundai tegenwoordig. En daar moeten ze aan wennen. En dat eh, lukt niet zo best bij de Fransen. Nou, en jullie maken mooie auto's ook. Jullie bouwen mooie auto's. Ja. Bedoel, je was met een, met een I-30, dat is een prachtig karretje. I-40 ja. zelfs. Een eh, hele mooie I-40. Ja. Dat gaat ontzettend goed. En uh, vorig jaar hebben uh, we 27% de plus gedraaid. Nou, dat is ongekend. Gaan ja. Al jaren uh, gaat het heel erg goed. We hebben 16 maanden achtereen in Europa hebben we plussen uh, gemaakt. Ja, Juna is gewoon het, uh, het snelst groeiende automerk wat er is. Ja. Samen overigens met het zustermerk. Hè? Samen met Kia. Kia ja. doet het ook ontzettend goed. Ja. En ze hebben nu een, een leuke A en B segment auto. Ja, niet, ja. niet zijn lof. korea boppen op dit moment. Maar, komen we zo verder op terug. En vooral ja. met jullie waterstofplannen. Want ja, jullie zijn een beetje trendsetter aan het worden in Autoland in plaats van trend. Ja, zeg. Wij, wij liepen vroeger een beetje achter de feiten aan. En dan volgden we dat braaf. En vervolgens zeiden we, nou, als Mercedes het kan, dan doen wij het een halfjaartje daarna. Maar nu hebben we gezegd, nee, wij zijn trendsetters. Wij, zijn, uh, wij gaan als eerste gaan we die waterstofauto gaan we lanceren. Dat hebben we in Parijs uh, aangekondigd. En het is eerst nog enkele honderden. En daarna gaat het in enkele duizenden, tienduizenden lopen. Vertel ons er zo anders over. Eerst gaan wij over naar de weledele heer Huub W. Stapel voor ja. het auto-nieuws. Wat viel je het meeste op? Het klinkt er als ja, een ja. levensgevaarlijke waterstofauto. Maar daar gaan we het zo over hebben. Um, ja, wat mij het meeste opvalt is natuurlijk dat uh, het akkoord bij Netcar bijna rond is. voor de productie van de Mini. Ja. Het akkoord met BMW uh, dreigt volgende week gesloten te worden. Dus aan het eind van dit jaar gaan er 1500 medewerkers uit. Ja. Die dan vervolgens weer uh, worden aangenomen als de, als de productie start. In dat de loop van het jaar. Dus dat is buitengewoon goed nieuws voor Limburg. Als, um, ik, als ik dit bericht zo lees, ik heb dat even mogen zien van jou... Ja. en meneer Verhagen en wat quotes, dan denk ik dat hij gewoon... maandagochtend al naar buiten daarmee gaat komen. Dat gaat niet lang meer duren. Maxime Kennende, is dat zo? Ja. ja. Ik grok om een uurtje of tien. <laughs> We zien het wel. God, zegt die ijdele Frits. Goed. Um, de, de baas van Volkswagen heeft uh, Dieter Putsch... die heeft ruzie met uh, Sergio Marchionne... dat is de baas van, um, Fiat. van de, van de Fiat-groep. Uh, die is niet blij met, uh, met de uitspraak van meneer Putsch... dat hij heeft gezegd dat, dat Zuid-Europese merken... er in zijn optiek goed aan zouden doen... om staatssteun aan te vragen... omdat ze zonder die hulp uh, uh, het niet redden. Nou, dat is, uh, bij een Italiaan is dat natuurlijk een, een schop tegen zijn ego. Uh, dan heeft uh, Volkswagen ook nog gezegd... dat ze Alfa Romeo willen kopen als kerst op de taart. Uh, um, en daar blijft het niet bij. Meneer, meneer Marchionne heeft gezegd dat Al Alfa in Italiaans uh, handen blijft. Ja, um, dan heeft toch? hij ook nog gezegd dat die Marchionne, die voorzitter is van de ACEA, de European Automobile Manu Manufacturers Organization, um, um, dat, de, dat het um, uh, wel eens zo zou kunnen zijn uh, reden zou kunnen zijn voor het merk om uit die organisatie te stappen. Nou, maar het is natuurlijk oorlog. Die man van Volkswagen Poets heet hij? Hans Die moeten hebben nagedacht over, jongens, hoe kan ik ze nou een ongelofelijke trap geven zonder dat ik zeg dat het, dat, dat het klootzakken zijn. Ja, precies. Dus met andere woorden, jongens, vraag staatssteun aan, want anders halen jullie het niet. En dat ja. zou ik heel zielig vinden. Vervolgens wil ik Alfa kopen. En vervolgens, eh, eh, mochten ja, ja. jullie Alfa kwijt willen omdat jullie zoveel verlies draaien, <laughs> doen, eh, laat me komen. Nee, dus voor een Italiaan is dat echt, dus, ja, dat is, dat, is, dat is gruwelijk. Recht in het hart. Recht in het hart. Ja. Eh, er zijn zorgen in de Tweede Kamer om de verbreding van de A27. Dat is ook nieuws van Melanie. Die Schuls uh, ja. Verhaag, die hier een paar weken geleden was, ja. die er maar liefst uh, aan elke kant uh, zeven rijstroken gaan neerleggen. Ja. Maar dat is een beetje weer uh, de Amelis-Weert-toestand, uh, waar, waar in de tachtiger jaren zoveel rellen waren geweest. Uh, dan moet een bos gekapt worden. Het ja. moet natuur afgegraven worden. Ja. Dat valt uh, niet overal aan goede aarde, met name nee. niet bij de gemeente Utrecht, die vol, zegt volstrekt overvallen te zijn ja. door, deze, door deze gruwelijke plannen. Nou, is een doortastende dame... Ja, dan, dan heb ik nog, nog ik, ik nog, ik moet, mag ik nog één ding vertellen? Nou, eentje dan. Um, Anders dan gaat het van de tijd van Mike En ja, Dat nou, wil jij niet op je geweten nee, nee. dat willen we niet. Nee, de, de Mercedes SLS AMG Electric Drive komt er met vier motoren. Let goed op. Het was een elektrische auto van Mercedes. Met een koppel van, zit je goed, 1000 newtonmeters. 750 pk een acceleratie van 0 tot 100 in 3,9 seconden, maar je krijgt een lineaire vermogensontwikkeling. Dat wil zeggen, er wordt niet geschakeld. Dus je plankt en dat ding dat gaat wops door tot aan 250. Een lineaire vermogen. Dat noemen ze dat lineaire Dat is een beetje ver... wat jij met die is, voorstellingen ja. hebt. Ja, ja, ja precies, ja. Ja, ja. Kleine zaal beginnen en dan lineair vermogen ontwikkelen... richting de grote zaal en daar blijven. Een enorm koppel. Ja. Hé, hey, maar weet je wat nou zo beroerd is? Nou? Ik was dus in Parijs. Ik heb daar twee dagen mogen rondlopen. Ja, ik moest werken. Ja, precies. Elektrisch, elektr vol elektrisch rijden, jongens. Het is hartstikke dood. Jankin? Het is niet meer. Dus we moeten allemaal aan de waterstofbom. Nou, dat... Nou, Daar kunnen ze nou in een zaakje ook wel over mee. Nee, maar het, het, er is op dit moment. Er is gewoon. De, de, elke merk heeft er nog wel één of twee staan. van die elektrische dingen. Maar het is of hybride of plug-in hybride. Of inderdaad, bam, grote stappen naar de waterstof. Het ja. elektrische auto's, ver, vergeet het maar. De, de, breekt die laadpalen maar weer af. of maakt er waterstof-tankstations nou, van? Het probleem blijft gewoon dat je radius. Die accu's worden niet veel beter. Nee, en er is ook geen hoop op. Verbetering. Dus zie daar, Hyundai heeft het licht gezien en komt met een waterstofauto. Ja, ja, maar Pieter, Wat dat slim, hè? ja. op dat gesprek heel slim in ja, die Mike daar aan die de die overkant van. Het is verschrikkelijk om bellen van. Die bellen van. Um, um, um. Wil je nog iets horen? Maserati ja, nee, heeft grote plannen. Die willen in 2015 maar liefst 50.000 auto's per jaar gaan verkopen. Uh, het huidige portfolio wordt flink uitgebreid. Um, er komt een nieuwe generatie Quadroporten. Uh, er komt een, een, een babyquattroporte en er komt ook een SUV onder de naam Levante. En de Baby die gaat Ghibli heten. Die hadden ze al ooit... Ghibli, Ghibli. Sì. Die hadden ze al ooit... En die komt dus uh, in, uh, als babykwartrapport terug. Ik vraag me af welke zultkop dat nou heeft bedacht. Want <laughs> ik zou je toch vertellen dat ik, ik in de jaren 70 en 1980 80er me nog kan herinneren. Ja. Er zijn nog steeds mensen, hè, 30 jaar later, die met regelmaat s'nachts wakker worden. badend in het zweet. Dat is de onderkant van de matras zijknat is ook. Ja. Van de herinneringen, hun dromen aan hun Ghibli. Ja, een beetje, net was... zo nat als de kachterpan van de Ghibli. He? Die was zo slecht, die auto. Die was zo. Nee, wel mooi ding hoor. Dat, het dat was weer. echt een Italiaanse noodgroep. Als je maar lang genoeg wacht, wordt alles weer leuk. Mike. Ja. ja, en nat word je nu ook van een Hyundai. Want de uitstoot. Oh, wat dit is wat voor auto's? Het ja, is alleen maar water. Bas van wervenkop. Het is zo op zucht, op. want ik hou het niet meer. Het mannenprogramma de dit. Ik greep <laughs> de groep volledig kwijt. Vertel. Nee, Mike. de wateremissie, water dat is. Dus alleen maar water op een zelfauto. Ja, er komt alleen condens uit de uitlaat. Dat bedoel je, en als je ja, daar een glaasje water onderhoudt... dan kun je dat precies. opdrinken. Zo schoon is het. Zo schoon is het. Nee, maar vertel. Jullie, hebben jullie elektrische auto's in het pakket? We hebben een elektrische auto, maar die, die rijdt in Seoul rond... in de grootstedelijke agglomeraties. je hebben doorgegeven die beperkt, dat die daar vooral moet blijven? Dat die een actieradius heeft. Ja, we laten hem daar. Wij geloven er hier in Europa niet in. Uh, althans, nog niet. Ehm... Uh, Waterstof, dat is de toekomst. Uh, om echt heel schoon te rijden. Het is ook uh, makkelijker op te vangen. Als je de, de, de, de botlekgebied heeft. En ook uh, hoogovens bijvoorbeeld. Die fakkelen uh, die waterstof af. Als afvalproduct van de uh, van petroleumindustrie. Ja. En je kunt 50.000 waterstofauto's. Ja, zoveel hebben we nog niet. Maar ja. die kun je een jaar lang laten rijden. Over wat er nu afgefakkeld is. Dat is zo dan niet maar uh, hoeveel waterstofpompen hebben we in Nederland. Nee, dat is het kip-en-dij-verhaal. En dan kunnen we natuurlijk wachten tot ze er zijn. En dat, uh, dan gaan we. Maar we hebben nu gezegd, nee, wij gaan hier de leiding in nemen, wij gaan vast die waterstofauto's produceren. Er zijn er uh, twee, twee. in Nederland. Ja, twee, alle twee. Nou, je hebt ook twee waterstofauto's nu dus. Daarom. En er zijn wat mobiele in installaties, maar in, in, in, uh, in Duitsland zijn er nu zeven volgend jaar 24. In Californië, in Korea, er zijn wat wereld... Uh, delen aangewezen die, uh, die daar volop in gaan. Ja. Uh, maar ja, wij geloven erin. Dat is gewoon de toekomst. Mag, mag, ik, mag ik iets vragen over het principe van de, van de waterstofauto? Want, bedoel, kun je me daar iets over uitleggen? No, Ho hoe? Dat gaat Mike doen en die ja, geeft nee, dan meteen de scheikundige formules ja, daarbij. Ja, heel graag. Ja, het is heel simpel eigenlijk. Nee, ja, het is, uh, <tus> uh, er zit een, uh, je tankt het als, als LPG. En mm -hmm. uh, er zitten twee tanks achterin die, die, waar die waterstof onder hoge druk wordt ingepompt. 700 bar. Dat schijnt mm. enorm veel te zijn. Ja, dat is best veel. Dan gaat het uh, langs allemaal leidingen naar de uh, membranen die voorin zitten in die brandstofcel. Die worden onder spanning gezet en daar wordt die waterstof doorheen gepompt. En dat, daarmee wek je elektriciteit op. Eh, zonder explosie, van wat je bijvoorbeeld met benzine hebt. Dus daar komt geen explosie aan voor, dat is onder druk. En dan gaat eh, die elektriciteit gaat naar de elektromotor. En die elektromotor die drijft dus het hele systeem aan. En dan hebben we nog ook iets leuks: we hebben ook nog een lithium-ion batterij, een grote batterij erin zetten. En die, uh, die laat dus de kinetische in de, uh, uh, uh, wat het, uh, energie op. Als je remt, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, goed, hier, daar kan je ook dus elektrisch mee rijden. Dus het is nog eigenlijk een beetje nog een hybride, ook die hele mooie hyundai uh, ja. Ja. Nou, en volkomen ongevaarlijk waterstof? Ja, ja omdat, om het, je, uh, omdat je dus niet. Uh, je werkt onder druk. Dus het is niet. Er komt geen vuur voor voorbij. Er komt geen, geen, geen vonkje. Want het is net zoals LPG: is het, uh, is het explosief. Maar ze hebben dat uitgebreid getest. Ze hebben, zijn 25 keer rond de wereld gereden. Niet letterlijk, maar ze hebben 2 miljoen kilometers. Uh, daar heb je een auto even uitgerekend. Ah, heel goed. Zo heel goed, heel goed. En uh, dus ze hebben uitgebreid getest. Ze hebben die auto's ook in de brand gestoken. En ook de verschillen tussen een zeg machineauto maar en een waterstofauto. En. Het is volkomen veilig. Het is echt mm. volkomen veilig. Ja, je moet het niet uh, expres in de brand gaan steken, want dan heb je een probleem. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk gewoon een eigen energiecentrale. En ja, Hyundai heeft gewoon, uh, is daar al jaren op ingezet en uh, ze zijn er al 14 jaar mee bezig. Dus het is niet zomaar even van, oh, laten we er maar eens mee gaan beginnen. Doorstaat ook probleemloos alle botsproeven. Alle botsproeven. En erger, als jij in Alaska rijdt en het is minder 40, dan doet hij het ook nog, hè? want water kan bevriezen. Bij Hyundai is niet... Ja. Kijk, dat zei hij. Weet je, ik heb ooit met Mike in het legendarische tv-programma Vara's Herexamen gezeten. Oeh, wie wonder, wonder. Had jij toen maar geweten wat je nu allemaal vertelt, dan hadden we gewonnen. Ja, ja maar goed. Weet je, ik, uh, ik, ik vond wel in die finale. Want ik moest dat Herexamen doen. Maar ja, nog, nog, ja, jij nog was met enige schaamte verreweg de beste, <laughs> minst slechte. <laughs> uh, maar goed, maar dit terzijde. Dus maar, oké, okay, dus uh, hierna, Wanneer gaan we hem uh, in, in de showroom tegenkomen, die Waterstof? Tot 2015 dan gaan we de duizend voor Europa produceren. Voor Europa. Voor Europa en okay. dan ook. Ik zou ook Californië en Korea doen ook mee. Um, dat is dus enkele duizenden tot 2015. Dus dat worden in honderdtallen worden ze geproduceerd in Ulsan in de Hyundai fabriek. Daarna uh, zijn het er duizenden en ze willen dan zeg maar in 2016-17 willen ze er 10.000 hebben in Europa. Oké. Okay. Dus je gaat echt daadwerkelijk een enorme stap verder dan. Mercedes en BMW die al natuurlijk al de hele tijd met waterstof bezig zijn. Ja, die zijn, zijn daar ook mee bezig. En Honda met de Clarity. Die, ja. die, die, ik, maar jij gaat ze gewoon leveren. Wij gaan ze leveren. Wij gaan ze leveren ja. Dat is ja. nieuws, man. Nou, daarom ja. hebben we het nieuws gestolen in Parijs. Daarom zit ik hier. hier. Ja. Ja, jullie, maken het toch echt, jullie bouwen gewoon mooie auto's. Ik zei straks de, de I30. Ik uh, dacht dat je daarmee was. Maar daar heb ik ingezeten in Amsterdam. Een verkleed als taxi. En ik was ongelooflijk verbaasd door de, door de uitstatting, uh, door, door het aanzien van de auto. De, de lijnen. jullie ja, nou, uit ja. ja. nou, we hebben geile uh, auto's tegenwoordig. Dat is wel eens anders geweest. Nou, dat is ook anders geweest. En we hebben, zeg maar, overal uit alle uh, werelddelen hebben wij uh, goede mensen getrokken, maar vooral uit Europa. Want dat is toch een beetje de bakermat van de auto-industrie. We hebben een, uh, een, een Duitse meneer die bij BMW bij Audi heeft gewerkt, Thomas Buurkler, die uh, is de chief designer nu. En die maakt hele leuke auto's. En ja je gaat een auto kopen als je hem leuk vindt. En als hij dan daarna nog kwalitatief goed is, niet duur is en ook zuinig is. Ja, dan is het een Hyundai. En krijgt bij jullie ook zeven jaar garantie, dat is bij zijn zuster Kia. Nee, pijnlijk, die... Kia, Pijnlijke verhaal, nee dat is dat helemaal is... niet pijnlijk. Oh, dit is uh, niet pijnlijk, wij, pijnlijk. Hebben, wij hebben vijf jaar garantie en dat, dat is uitstekend. Dat is een van de beste in de industrie. Ja. Maar zo niet de beste, want uh, wij hebben geen enkele uitzonderingen. We hebben, hebben geen kilometerbeperking. En we hebben zelfs, als je tegenwoordig een Hyundai verzekering ook aan te bevelen... dat je uh, dat uh, vijf dan. jaar een nieuw nieuwwaardedekking hebt. Dus na vier en een half jaar rijdt die auto in de pak. Dat gebeurt iets vreselijk met die auto krijg je gewoon je geld terug. Ja. Ja. Nou, ding, ding, ding, ding. Hebben we de, de reclame-ping, Jorn? <laughs> de technicus. Val helemaal stil. Uh, nee, niet, hè? De rekening gaat er hier om uh, Wij gaan langzaam maar zeker van andere mooie auto's... naar uh, de Rijnpressie. En ik mocht rijden van meneer Lucas... dat is de baas over dit programma... Uh, met een Porsche Boxster. Dat, <laughs> nou, dat heb ik me natuurlijk niet laten uh, niet, niet, uh, nou zeggen. Ja, klinkt mooi. BMW Z4, Audi S5. Mercedes SLK, is aan 350Z. Wat hebben we allemaal wel niet als het gaat om razendsnelle roadsters? Ja, in de prijskategorie van, nou zeg eens wat, 60 tot 80 mil... is dat tegenwoordig zat verkrijgbaar. Maar er is er in dit piepkleine segmentje maar één de baas, maar eentje de koning. En dat is de auto waarin ik nu rij, de Porsche Boxster. Niet omdat hij ontzettend veel beter rijdt... of omdat hij ongelooflijk veel sneller is dan ze met Gezellen... maar omdat het een Porsche is. Afkomstig dus van een merk dat, uh, ja, dat iedereen kent... en waar ook iedereen wel een mening over heeft, een bepaald gevoel, zeg maar. Want één ding weet je zeker. Een Porsche is bloedsnel, zit goed in elkaar... en je maakt er ongelooflijk de show mee. En dat geldt al lang niet meer alleen voor de 911... Maar ook voor deze goedkopere Boxster. Ooit werd hij door mensen die geen Porsches konden betalen nogal eens de Poormans Porsche genoemd. Maar de ware kenner die weet het al lang. De Boxster is weliswaar goedkoper. Maar is zeker geen slap aftreksel meer van zijn legendarische broer. Sterker nog, dankzij zijn 6 middenmotor. en razend knappe onderstel. kun je jezelf zelfs afvragen wat beter rijdt. Ik denk de Boxster. En die kost toch even 40.000 euro minder dan een 911. Oké, okay, nou, een paar cijfers. Met zijn 265 pk sterke motor haalt hij een top van 264 km per uur. Hij sprint in 5,8 seconden naar de 100 en hij weegt 1300 kilogram. Nou, giet daar nou dat welbekende Porsche sausje overheen... en je weet eigenlijk al genoeg. De bokster is in zijn segment als gezegd... Koning, licht, rank, slank, gaaf om te zien. Furieus als het moet, maar desgewenst ook een hele brave en prettige metgezel. Eigenlijk gewoon de lekkerste Porsche waarin ik ooit reed. 9-11 bezitters als Bas van Werven. Ja, die zullen misschien toch nog wat meewarig naar een box te kijken. Maar geloof me, dat is omdat ze niet beter weten. Eén nadeeltje, ja, dat blijft. En dat is het feit dat de Boxster standaard een cabriolet is. En als ik ergens de pest aan heb, luisteraar... dan zijn het auto's waar geen echt dak op zit. Maar wat mij betreft, daar is ook een oplossing voor. U hoeft eigenlijk maar één optie op de Boxster te bestellen. En dat is dus een echt stalen dak. Dan heet diezelfde heerlijke sportwagen ineens Cayman betaalt u 72.000 euro aan de dealer... en bent u de komende 20 jaar helemaal klaar. Zo. Ja, die ja. prachtig, die Camel. Die vind ik uh, ja, ja, heel mooi. Ja, vind ik heel ook mooi. een heel heel, heel, heel, heel mooi autotje. Overigens, um, op de Autoslom van Parijs... laten we daar nog wel heel even bij ja. stilstaan. Er staat meer dan een Hyundai op waterstof. Yes. Uh, ik heb staan, nou, staan watertanden bij de F-Type, de Jaguar F-Type... Kleine 9-11 bieter, zo te rover. zeggen. Ja. Helemaal goed gelukt. Zelfde op dezelfde stand bijna de nieuwe Range Rover. Oh, oh, hoe deftig. Deftig. Met V8 ook, hè? die we uh, F-type. Ja, ja, nou, dat weet ik niet zeker eigenlijk. Ja. Tot nu toe praat 340 en 380 pk en, en uh, te, te krijgen in het staat hier echt. Oké, okay. nou, als het daar staat, dan klopt het. Maar goed, er staat natuurlijk ook normaler spul, om het zo maar te zeggen. Volkswagen Golf, de nieuwe, de Seat Leon, noem maar op. Luisteraar, check de internetsites. Ga, ga, kijk, kijk op de, de sites van de betere bladen, om het zo maar te zeggen. Sla Hyundai.nl niet over voor mijn part. En, uh, en u weet wat er allemaal de komende tijd uh, ja, ons te wachten staat. Prachtig. Overigens, Mike... Als je nou zo'n goon hoort praten en, en, en die Mark Yonis en over klagen over die Hyundai's die voor weinig geld daar het land in komen. Hè? Met name de Franse merken die klagen. Ja, ja, ja. En volgens mij heb jij hier ook nog wel wat te klagen? Nee, ik heb eigenlijk niets te klagen. Het gaat, het gaat erg goed. Nee, maar uh, wat zijn nou de goedkoopste autootjes op de markt... die, die, die zonder marge of misschien wel onder kostprijs Nederland ja, worden ingetrapt? Het schijnt zo te zijn dat een wat Franse uh, auto's met flinke kortingen het land inkomen. Ja. En dan, uh, ja, dan zeggen ze uh, dat het eigenlijk onze schuld is dat ze dat moeten doen. Want dat wij zelf doen. En dat is niet zo... Want wij eh, produceren 80% van onze auto's in Europa. Dus ja, we hebben helemaal niet de voordelen. Ja, goed. Het ja, ja. uh, de... blijft een strijd, maar ik hoorde laatst Citroën. Uh, wij betalen de BTW. Dus 20% korting op een nieuwe auto. Ja. Dan denk ik van jongens, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ja. Die hele markt die gaat naar de. Yeah, ja, je restwaarde. Dat is ook een Wat is jullie best lopende model nu? In Europa is het de Hyundai i30, waar we dus nu drie yeah. uh, hebben: we een hatchback, drie deurs en een wagon. En in Nederland de i. Yeah. Ja, één minuut. Oh, Oké. Okay. Hebben we nog één minuut? We, we hebben nog anderhalf minuut. Ja, van, kijk, te, te, kijk, normaal zit Bas hier. Die, die, die snapt die tekens die de techniek geeft. Ik begrijp er niets van. Ik denk, ik ze zijn niet. een torentje aan het bouwen. Of ik ze denk, zijn een cirkeltje aan het trekken. Ik heb er geen idee van. De... Dus uh, Nee, maar goed. Um, dus, autoslompreis. Hyundai uh, uh, komt met een waterstofmotor. Over twee weken is Bas er weer. Dus volgende week zit jij gewoon weer hier. Uw ja, ja, ja, ja, voor de laatste keer. En laten we ook niet vergeten dat het sowieso een historische uitzending was. Inmiddels, want? De grote Arno Lommers is er aanwezig. En kijkt hoe wij dat hier doen. En uh, die staat eigenlijk model voor de vele, vele, vele twitteraars... die uh, Tros Auto Show inmiddels heeft. En, uh, en uh, waarmee dit programma ook virtueel is gaan ja. leven. Vond je het wat, Arno? Hij zit achter het glas, hè? Hij knikt, ja, hij steekt zijn duim op, Oh, gelukkig 40 seconden nog, wij gaan afsluiten, luisteraar. Uh, Mike te dank voor jouw volledig objectieve... en eigenlijk ja, heel ja, ja. subtiele ja. manier om ja. uh, Hyundai, jouw merk... Dank ja. voor de te, invitatie. Ja. ...te promoten. <laughs> Huub succes met al jouw uh, voorstellingen de komende tijd. En wij zien elkaar volgende week weer. Absoluut. Dank aan het commissariaat van de media... dat ze ons willen ontzien uh, voor de ja. reclame die uh, Mike heeft gemaakt. Ja, uh, wij uh, roepen u alleen op, luisteraar, om ons vooral te blijven volgen op Facebook, op Twitter, op noem maar, allemaal maar op. We zitten, we zitten overal, het is al lang niet meer alleen radio. Straks gaan hier de collega's van Opium verder. Nu eerst het NOS-journaal met Lieselot. Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Veel katholieken zien de marsen als een provocatie. De marsen leiden elk jaar tot ongeregeldheden... en botsingen met de plaatselijke katholieke bevolking. En de Amsterdamse verslavingskliniek Jelinek... waarschuwt voor de gevaren van de waterpijp. Volgens de instelling denken mensen ten onrechte... dat een waterpijp gezonder is dan een sigaret. Het gevaar is vooral de verbranding van de tabak, zegt de kliniek. De kliniek heeft een lespakket voor scholen gemaakt... waarin de gevaren worden uitgelegd. En dat is nieuws op dit moment.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 Goedemiddag. Opium vanuit Carré met een uh, programma... dat zich als een film aan u ontrolt vanmiddag. Na de openingscredits praat ik straks met Robert Oei... over zijn documentaire gesneuveld. Dan na de reclamebreak komt regisseur George Sluijzer vertellen... over de film Dark Blood... die hij jaren na de opnames eindelijk af heeft kunnen maken. We zoomen uit. en Dan blijkt ook Dana Linsen aan tafel te zitten. die dus zij bespreekt de films die te zien zijn... op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Verder een uh, ongekoupeerde scène uit Artman. Een nieuw AVO-programma met David Baden. Uh, die komt ook langs. En de relatie tussen... Jazz en literatuur wordt uit de doeken gedaan door Matthijs de Ridder. 80 seconden, latente talent. De virtuele vitrine, de bus. We blikken vooruit op de uitreiking van de Polifinario. En de soundtrack van dit alles wordt verzorgd door de meisjes. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan opium.afro.nl of twitter naar hashtag opiumafro of hashtag Hans opium. En uiteraard houden we u op Radio 1 hier op de hoogte van de, de ronde van Lombardije, Gio di Lombardia, de laatste klassieker van het seizoen, Sebastian Timmerman. Dat is trouwens ook tegelijkertijd een prachtige documentaire. Die is gemaakt over. Een mooie film dus. Die is gemaakt over deze klassieke. Normaal gesproken de laatste klassieke van het seizoen. Nu de ene laatste. Het is een beetje opgeschoven in de kalender. Het werd altijd de koers van de vallende bladeren genoemd. Zo wordt die nog genoemd. Vandaag is het vooral de koers van het hele slechte weer. Verder de vallende regen. De harde wind. Het zijn hele zware omstandigheden in het noorden van Italië. Waar eigenlijk al sinds het begin van de wedstrijd. Half elf is die in gang geschoten. Een nerveuze wedstrijd is ontstaan. Er zijn tien koplopers op dit moment. Dat waren er eerst twaalf. Er zijn de twee man dus afgevallen. na de eerste zware beklimming van de dag. En bij die tien zitten Nederlander Tom Jeltenslachter, Slachter. Jonge Nederlander rijdt voor de Rabobankploeg. Ploeg die eh, na het wereldkampioenschap van vorige week zo onder vuur kwam te liggen. Leo van Vliet, de bondscoach, bemoeide zich ermee. En vertelde dat er wel wat met wat hardere hand kon worden geregeerd reg, bij eh, de Nou, Ze hebben in ieder geval dus iemand meegestuurd in de ontsnapping. Slachter werd in. In eerste instantie niet gemeld in de kopgroep. Maar hij zit er wel degelijk bij. Met nog 100 kilometer te gaan. Heeft die kopgroep een voorsprong van zo'n 2 minuten op het peloton. Het al behoorlijk uitgedumde peloton. Want door de regen en de harde wind. Hebben al veel renners in de remmen geknepen. De grote favorieten zitten nog wel in het peloton. Zoals de wereldkampioen Philippe Gilbert. Heel veel Italianen natuurlijk behoren tot de favorieten. En Alberto Contador. Hij is er ook bij. Wellicht kan hij nog wat op de steile beklimmingen. Die we dadelijk gaan krijgen in de laatste 100 100 kilometer van Il Lombardia. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De toplijst van de Aquo Literatuurprijs is bekend. Juryvoorzitter Jozias van Aertsen gaf gisteravond in Nieuwsuur... de namen vrij van de kanshebbers op de prijs... die 29 oktober wordt uitgereid. Stefan Enter, Grip, Arnold Grunberg, de man zonder ziekte. Mensje van Keulen, liefde heeft geen hersens... Elvis Peters, dinsdag. Peter Terrin, post mortem. Anton Valens, het boek Ont. Dat zijn ze. Dat zijn ze? Ja, de winnaar die krijgt 50.000 euro. Vorig jaar won Marente de Moor met De Nederlandse Maagd. Drukke Kinderboekenprijzenweek deze week. Overigens, Sjoerd Kuiper die krijgt de Theo Thijssenprijs voor jeugdliteratuur voor zijn hele oeuvre, waarover later meer in Deze Opium. En Sipostuma werd de winnaar van de Gouden Penseel voor mooiste tekeningen in een kinderboek. Hij won met Een Vijvervol Inkt, prachtige dichtbundel met werk van Annie M. Gesmied. Volgende week dinsdag op het Kinderboekenbal dan wordt de winnaar van de Gouden Griffel bekend. Het zojuist heropende glimmende stedelijke museum in Amsterdam krijgt geen extra geld van de gemeente. Het stedelijk had 15,5 miljoen euro subsidie aangevraagd, maar krijgt slechts 11,6. Nu het gebouw tweemaal zo groot is als voorheen, kan er ook meer geld worden verdiend, zo redeneert cultuurwethouder Gerels. Extra geld voor het stedelijk zou ten koste zijn gegaan van andere culturele instellingen in Amsterdam. Uiteraard is men bij het stedelijk teleurgesteld over het lagere bedrag. Zakelijk directeur Patrick van Miel. We hebben net een geweldige start gehad met het museum. Veel publiciteit veel aandacht. Er komen dagelijks nu duizenden mensen binnen... die blij en geïnspireerd naar buiten gaan. Dus er ligt nu een hele goede basis... om verder aan de, de sponsoren en de fondsenwerving uh, te werken. Maar het feit dat je met een lagere basis, start, betekent dat je eerst heel goed naar die, naar die bedrijfsvoer moet kijken. En ja, Ik kan daar niet concreter over worden... dan dat we zowel in activiteitenlasten zullen moeten... Uh, Snijden, als in de personele lasten. Kortom, minder exposities en er gaan ontslagen vallen. Hoeveel mensen er bij het stedelijk uitgaan, dat is nog niet duidelijk. Overigens vinden veel Nederlanders de bezuinigingen op cultuur... nog lang niet ver genoeg aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een meerderheid vindt dat bij Ontwikkelingswerk en Cultuur... samen 20 miljard euro moet worden weggehaald. Eén probleempje, dat is driemaal zoveel als er nu aan die posten wordt besteed. Na het overweldigende succes van de Harry Potter boeken die haar tot miljardair maakte... is er nu een nieuw boek van J.K. Rowling, The Casual Vacancy. Het is haar eerste boek voor volwassenen. De recensies die zijn uiteenlopend. De personages zouden saai en te grof gebekt zijn, zegt de een. Maar daarentegen wordt haar schrijfstijl wel weer bejubeld, zegt de ander. De Britse schrijfster sluit meer Harry Potter-achtige boeken overigens niet uit... maar dan wel zonder Harry zelf. Beach Boys-boegbeeld Brian Wilson is ontslagen uit diezelfde Beach Boys. Dat heeft hij tegen CNN gezegd. Het ontslag is mogelijk omdat groepslid Mike Love... de rechten op de naam Beach Boys heeft. Love kan daarom zelf bepalen wie er in de boys spelen en wie niet. Op dit moment is de band bezig met de laatste optredens... in het kader van hun 50-jarige jubileumtour. Daarna lijkt het dus definitief op te zitten voor Brian, Wilson's. Brian Wilson... en zijn collega's L Jardine en David Marks... die er ook uit zouden liggen. Goeie sfeer, of hoe zongen ze dat alweer in de jaren 60? Tot zover de Good Vibrations van de Beach Boys en tot zover het Opium nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Koninklijk Theater Carré. Dit theater van waar wij uitzenden bestaat 125 jaar dit jaar. In 1887 werd het gebouw door Oscar Carré voor zijn circus gebouwd. En sindsdien is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste theaters in ons land. Als het in Carré goed gaat, gaat het overal goed, zo zegt Paul van Vliet. Deze week werd er een tentoonstelling over 125 jaar Carré geopend. En opium was erbij. Dit theater is een lichaam. Dit theater leeft. Meneer Van Vliet, heeft u iets gedoneerd aan deze expositie 125 jaar Carré? Onder andere die grote koningsmantel daar. Die hangt ook naast de jas van uh, Herman van Veen. Dat was een groot nummer, een stervende koning die maar niet aan zijn eind kwam. Een Shakespeareans drama. Maar de die willen zeker weer terug. Ja, dat moet terug, ja. <laughs> Ik speel dat nummer nog wel eens, dus vandaar. Hier in de vitrines liggen allemaal uh, ja, koffertjes van uh, alle artiesten. Van Freek de Jonge, Joep van het Hek, van u. Uh, wat is er zo belangrijk aan zo'n koffertje? Ja, dat wordt een soort uh, reliquie wat je altijd meesleept. Dat krijgt een soort uh, waarde voor je. Als dat koffertje er niet is, voel ik me ongelukkig. Ik ben wel eens naar Groningen gereisd. En ik was bij Assen en ik heb mijn koffertje niet. En ik had, het was drie uur middags ik ben teruggegaan naar Breukelen. Dus nog anderhalf uur terug. Omdat ik denk: zonder dat koffertje kan het niet. Terwijl ik verder helemaal niet bij ben. Maar dat koffertje is overal op de hele wereld overal te meegegaan. Wat is de raarste plek waar het koffertje geweest is? Midden in de woestijn van Oman. Voor de jongens die de olie uit de grond halen. Hier klopt het hart van Louis David. Hier spreekt de stem van Sonneveld. Hier voelt de storm van Frank de Jongen. Hier de Toon Hermans was de, de vader van de One-Man Show. Weet u hoe dat bij hem zo geboren is? Ja, hij kreeg dat in zijn kop. Hij had het in Amerika gezien en dacht dat ga ik in Holland doen. En toen zei iedereen: Toon, je bent hartstikke gek. Alleen een man alleen op het toneel. Dat kan helemaal niet. Ze zei: Nou, wacht maar af. En toen, uh... Ja, dat heeft hij gedaan en dat was een enorm succes. U bezoekt de tentoonstelling 125 jaar Carré. Wat vindt u het meest uh, ja, opvallend? Nou, ik hoorde net over het, het kroontje van uh, Paul van Vliet. Dat vond ik wel heel erg bijzonder, dat zijn vader dat nog heeft gemaakt. Dus dat is dat een extra verhaal. Vind ik echt mooi. U mevrouw? Nou, ik ben natuurlijk wat ouder en ik heb dat allemaal zo bewust meegemaakt. Weet je wel? Ik maakte ook net de opmerking dat het mij opviel dat er zo weinig van snip en snap was. In mijn tijd was... Carré was snippersnap, snippersnap was carré. In dit theater woont een leugen die door niets wordt achterhaald. Hier heerst de macht van de illusie, hier zijn politici niets waard. De Jacques een... Leuters, presentator en, uh, ja, cabaretier. Ja. Heeft u zelf een Carré gestaan overigens? Nou, incidenteel wel eens op een avond, maar ik heb het als cabaretier nooit zo ver gebracht dat ik daar uh, voorstellingen heb uh, kunnen geven. Wat is uw niveau? Mijn niveau is uh, kleine komedie en uh, tingeltangel, een klein theatertje en uh, theater in de westen en zo. Uh, leuke theaters ook, maar ik Ook niet. best wel goed hoor, meneer Kleuters. ik klaag ook niet. Wat ik... vindt u een van de meest opvallende zaken in de expositie? Ja, ik dacht dat ik toch wel het meeste wel zou kennen, maar ik kom binnen en ik zie meteen een filmpje uit 1899... Uit 1899, dat is dus krankzinnig lang geleden. Dat is dus uh, drie jaar na de uh, uh, uitvinding van de film. En dan zie je dus mensen gewoon mensen uit Carré naar buiten komen. Die hebben een voorstelling gezien en die lopen dan de straat op. Heel gewoon ongeposeerd. Ik zag daarnet ook allerlei dieren. Wilde dieren werden de stallen van Carré ingebracht. Ja, die stallen die heb ik nog wel meegemaakt. En als je in Carré kwam en het circus was, het, dan rook het in het hele gebouw. Rook het naar de dieren die daar in die stallen stonden. En dat gaf toch ook wel het gebouw aan. Een heel speciaal kastje. Uh, Dat is nog steeds het geval. Elk jaar als het kerstcircus te zien is, dan ruikt het hier naar dieren. Dat was uh, een reportage van de Laura Korst. De tentoonstelling 125 jaar Carré is te zien in de, bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam aan de Oude Turfmarkt hier in Amsterdam. En de muziek die u hoorde was de ode van Stef Bos aan Carré nooit zo klein geweest. Een uh, zanger die in bad woont, een toetsenist uit Vladivostok... die dol is op hopjesvlaar. En dan heb ik nog maar twee leden van de muzikale act van vandaag besproken. Resten nog de bassist en de meesterdrummer. Ach, u gaat ze zelf horen. Vier echte kerels die zich voor de buitenwereld verschuilen... achter een naam als een rookgordijn. Hier zijn de meisjes. MUZIEK Het is een haai, wie niet beweegt, die gaat dood. Finex wijken, levende lijken. Ook kom maar eens kijken of kijk in de goot. Hele partijen van menselijk schroot. Ik wil mijn toekomst terug. Ik wil mijn vrijheid terug. Ik wil mijn dromen terug. Te staan. Schuif aan in de file, de mars derde bielen. O oh, slaven op, op wielen, waarheen kun je gaan? Ik wil mijn toekomst terug, ik wil mijn vrijheid terug. Ik wil mijn dromen Ja, dat hadden we het niet verwacht. Het waren de, de meisjes. Straks komen ze, behalve na, met dit Mijn Leven komt terug, eh, nog met meer nummers. Tussen 2006 en 2010 kwamen 25 Nederlandse soldaten om in Afghanistan. Hoe gingen de nabestaanden om met dat verdriet? En hoe probeerden ze hun leven weer op te pakken? Dat laat Robert Oei zien in de indrukwekkende documentaire Gesneuveld. Die vanaf morgen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht te zien is. Ja, Robert, die, die gesneuvelde... Soldaten die waren in die vier jaar regelmatig in het nieuws, logisch. Uh, hoe luisterde jij zelf naar, naar dat soort berichten? Uh, nou, nauwelijks. Mm -hmm. Volgens mij waren het hele kleine berichtjes ja. die uh, her en der in het nieuws uh, te lezen of te zien waren het was niet iets wat jou al heel erg bezig hield. Nee. Je begon te tellen, volgens mij. Ja. Ik bedoel, in de politiek was het in het begin natuurlijk zo van nou, ze gaan. En het uh, moment dat er dan iemand sneuvelt, dan zullen ze wel uh, heel snel met de staart tussen de benen weer thuiskomen. Maar ja, toen viel er één en twee en drie en vier. En uiteindelijk zijn het er 25 geworden. Ja. Dat heb ik wel gedaan. Ik ben, ben, ben gaan tellen. Ja. En op welk moment uh, ging dat tellen over in de beslissing om daar een film over te maken? Nou, later nog. Want uh, ik was in 2010 kwam de Leugen, die uh, film over de politiek of over Ayaan uit van mij. Mm -hmm. Dus dat was na. En toen was die missie liep al ten einde. Ja. En ik zag op de BBC een film en die hadden toch wat meer aantallen. En die hebben ook geprobeerd om, om iets te doen met, met de mannen en vrouwen... die in Irak en Afghanistan waren omgekomen. En dat, dat, ja, dat ontroerde mij zozeer dat ik dacht, ik wil hier wel iets mee, mee doen. Hmm. Maar je zei, die, die, die missie was al bijna aan het, aan het aflopen. Dus waar ja, ze haast wat was aan, het aan terugtrekken. Haast was geboden, of? Nee, nee, want voor mij, ik hoefde daar niet zo nodig naartoe. Mm. Het, het ging mij meer om wat er hier achter al die deuren zich had uh, afgespeeld. Vanaf het moment dat er iemand naar die voordeur loopt en, uh, en op de bel drukt. En als er dan open werd gedaan, dat je dan wordt verteld, uh, uw zoon of uw echtgenoot. Uh, uh, uh, of partner ja, is, is, is uh, gisteren omgekomen. Ja, ja, het is onderwerp van een, van een Amerikaanse speelfilm ook. Hè? Um, ja, het is in, in, in talloze films is dat beeld ja. uh, ver, verbeeld. Daar, yeah, is echt, daar is echt een dienst voor in, in Nederland die, die dat ja. vreselijke uh, werk ja. heeft om, om naar mensen toe te gaan en hun leven echt totaal op zijn kop te zetten. Want daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja, was dat ook jouw eerste contact, die mensen? Of hoe het nee, het aangepakt? eerste contact was de afdeling voorlichting. Mm -hmm. ik bedoel, ja, ja, dat soort het. <laughs> en die hebben we veel in Nederland. Ja. Um, maar goed, het, ja, wij hebben gewoon de afdeling voorlichting van Defensie... Uh, in Amsterdam uitgenodigd bij de producent, bij Pieter van Huistee. Hebben hun uitgelegd wat wij wilden doen. En ik had het gevoel dat zij in een gesprek van uh, een uur al onwaar... Hmm. En het, die, zij wilden daar wel aan meewerken. Ja. Je begint uh, de documentaire met hoe de nabestaanden wordt verteld... dat hun zoon is overleden. Uh, laten we even luisteren naar een fragment. We hoorden de broer van een van de omgekomenen, uh, Alder Poortema. Die man wel aan. Hij zit huizen Poortema? Ja, wat is er mee dan, zei mijn vader. Ik heb slecht nieuws voor u. Mijn vader zei, is het erg slecht nieuws? Uw zoon is dood. En toen was het, toen mijn vader heel verbaasd. En die liep de gang uit... Het was echt, oh dat is dood, echt heel, heel, heel, heel, heel, ik kan me niet voorstellen, ik ben zijn vader niet, maar heel eerlijk triest. En die mag ermee naar binnen en mijn moeder opeens alles uit elkaar gillen en dat uh, was echt heel, heel dramatisch. Maar ik ben daarna direct naar boven gegaan en het was, ik had het even gehad, ik geloof het niet. En daarna werd het huis bom en een bom en een bom vol, een gaggebol was het. Er zijn heel duidelijke procedures ook voor. Niet in uniform, maar juist in, in een burger. In ja. Waarom is dat bijvoorbeeld? Want je bent toch vertegenwoordiger van het, het militaire apparaat, met alle respect, toch? Ja, aanvankelijk dacht ik dat dat ook weer te maken had met het feit... dat we in Nederland zo huiverig zijn voor mensen die een uniform dragen. Uh, ik geloof dat in dit geval er wel een hele duidelijke uh, uh, reden uh, achter zit. is Dat ze zo bang zijn dat er dan zo'n autootje door de buurt rijdt... en het nummer niet kan vinden. En dat dan Ans op de hoek, of de bakker op de hoek... of dat Ans andere mensen dan zo'n autootje signaleren... dat die alvast gaan bellen, want zo'n straat weet... wie er in de straat uitgezonden is. Mm. En dat ze dus het, uh, het initiatief verliezen. Ja. En ze willen er dus enigszins incognito uh, naartoe. Uh, en, en, en dat bericht zo snel mogelijk aanzeggen. Ja. En het op opmerkelijke is, wat ik toch heel vaak heb gehoord... is dat... Uh, dan, dat maakte dan toch niet zoveel uit... en dat zo'n man dan inburger in een streepje zo over over het gazon liep... en dat een moeder binnen dan zei... ja, we hebben hier geen jehova getuigen. de postbode was al geweest... dus Mark is dood. Huh. Het is voordat, zonder dat de man nog had aangebeld. Ik bedoel, of nog voordat de man had aangebeld. Ja. Uh, dan eigenlijk al weten. Ja. Is het is ook alsof mensen... Uh, ja, ze moeten er altijd rekening mee houden dat het gebeurt... maar zit dat ook zo diep, die angst dat die dan op zo'n moment ook meteen naar boven komt. Ja, bij, bij, op vreemd, ja, misschien bij moeders en vaders wat eerder nog dan bij partners... en nog veel eerder natuurlijk dan bij, bij, bij kinderen. Maar ja, dat is me wel... Ik, ik denk dat ouders daar ook voortdurend mee bezig zijn. Het mm -hmm. een plek geven, het wegduwen, maar... Voor zolang als zo'n uitzending duurt. En dat is uh, in verhouding tot uh, Amerikaanse uitzendingen natuurlijk nog altijd uh, relatief weinig. Hè. Ik bedoel, Amerikanen worden. Ik dacht voor dit moment gedacht voor bijna een jaar uh, uitgezonden in Nederland zes maanden of vier tot zes maanden. Uh, maar ja, in die gedurende die periode leven ja. die mensen wel met die angst. Ja. Er zijn ook mensen die, die nog uitgestuurd gaan worden, die, uh, die zich al voorbereiden, die al teksten. Maak en dergelijke en dingen moeten aankruisen. Je filmt een gesprek tussen twee partners, een man en een vrouw. De man die gaat, naar, gaat op een missie en, en er moeten allerlei dingen moeten al geregeld worden. Dat is, het lijkt me zo verschrikkelijk om dat te moeten doen. Maar het, het feit ook dat ze jou toestaan om daar, daarbij te zijn, vond ik al opmerkelijk. Het is heel uh, intiem in feite. Ja. Yeah. Ja, je, <coughs> ja, nou ja, dat is, dat is zo'n beetje in het werk geworden, geloof ik. Om, om mensen te forceren. Ja, is dat, dat ook het meeste die... werk? Is het meer dat dan het draaien daadwerkelijk van, van zo'n documentaire? Of? Nou, er gaat veel tijd voorafgaand aan, uh, vooraf aan het draaien. Ja. Mm -hmm. bij een bij het, zeker bij een film als deze. Ja. En ik heb al die mensen... Probeer je zo goed en zo kwaad mogelijk uit te leggen. dat, dat, dat het niet iets is wat. Uh, dat het een ongewisse reis is. Dat je de uitkomst niet weet. Dat ik de uitkomst ook niet altijd weet. Uh, dat het niet iets is wat, wat. wat in hapklare brokken. maar er ook weer vanaf kan vallen. Nee, het nee. kan ook weer. Dat het in lengte vaak niet bevredigend is. Dat ze een enorme bijdrage leveren, althans denken, of een, een enorme bijdrage leveren, en die, maar, maar dat dan die bijdrage niet tot... gecomprimeerd wordt. Ja, tot, ja. tot betrekkelijk uh, weinig. Ja, ja nog, nog vrij veel op zich. Maar ja, je hebt met 25 mensen te maken. Je wil ze eigenlijk allemaal wel de ruimte geven, natuurlijk. Met ja. alle namen. Nou, ik wist, bedoel, we hebben 25, er zijn 25 uh, mannen, mm -hmm. toevallig allemaal mannen, uh, omgekomen. Ik wist ook wel meteen dat, het, dat als ze alle 25 stonden te springen... dat ik dan wel een probleem had. Dus er zijn ook mensen geweest die geen zin hadden om mee te werken. Er zijn ook mensen die uh, de, het, de, het verzoek van de nabestaanden uh, hebben gerespecteerd. Die, die had opgeschreven in zo'n handleiding nabestaanden... zo heet dat uh, formulier wat je dan moet invullen... Uh, geen media. Ja ja, ja. Dus, uh... ja. Je, je noemde het een reis waar je aan begint met die mensen. Is, is, de, is het doel van die reis ook in, gaandeweg de reis veranderd? Ben je ergens anders uitgekomen nee. dan, dan wat je voor ogen stond? Nee, maar het is, ik, ik, voor mijn gevoel is het wel altijd een reis... En, en, en... Die, uh, ik weet ook, in het begin was die reis. Uh, daar zat een soort vuur onder. Dat ik al teleurgesteld was als mensen zeiden dat ze niet mee wilden werken. Dat als ik ergens bij iemand was die zei na een gesprek van drie uur, als je dan wegliep van ik doe het toch niet. Mm. En dat ik dan al dat ik, dat ik dan alweer gefrustreerd was door het feit dat ze niet meededen, dat is weg. Ik heb, ik heb nu ook dat, dat, dat, dat, dat gesprek, ook al, leidt dat dan tot niet meedoen. Toch ook, een, toch ook deel uitmaakt van die film, op de ja. een of andere manier. Ja. Vroeger was het maken van die film zo, zo ontzettend belangrijk. En het is het nog steeds wel. Ja. Maar zo'n ontmoeting met dit soort mensen op zichzelf... Kan ook, uh, of is voor mij ook heel belangrijk ja. geworden. Ja. Een van de aangrijpendste uh, verhalen is dat van uh, Mark Weitz, zijn uh, familie... die komt in een uh, dichte kist terug, omdat hij zo uh, zwaar gewond geraakt is... Dat, uh, dat zijn familie, althans zijn advies, hem beter niet kan zien. Maar zijn zus wil hem toch zien. Het een klein fragment. Ja, op het moment dat ik daar alleen zat, had ik echt zoiets van... Ik moet het gewoon zeker weten. En uh, ja, dan ga je eerst nadenken van... Ja, op dat moment kwam bij mij gelijk de gedachte van... Nou ja, eigenlijk hetzelfde als op Eindhoven. Hij is nou voor mij en ik wil dat bewijs hebben. Dus ik ga die kist gewoon openmaken, dacht ik. En dat was niet dat ik het gelijk deed. Daar ging nog wel even overheen van, hè? Nou, kan ik dat eigenlijk wel maken? En nou, voor mij had ik besloten van, ja, dit kan ik maken. Dus ik heb een één knop losgedraaid. En toen had ik zoiets van, nee, dat kan ik eigenlijk helemaal niet maken. Dus toen heb ik hem ook weer dichtgedraaid. Hoe, hoe, wat ik vind het heel opvallend bij dit verhaal, dat die, je, je filmt die mensen ook, de familie, als zij vanuit huis vertrekken naar uh, de, de plek waar die foto's van die jongen dan te zien zijn. Uh, dat, dat laat je gelukkig niet zien, dat lijkt me ook net even te ver gaan, maar uh, het, feit, het moment dat zij van huis vertrekken naar, daar naartoe, uh, daar ben je ook bij. Is dat, is dat in scène gezet of is dat, is dat het moment zoals het daar is? Of? Nee, want nee, zoiets is heel makkelijk. Uh, ja. Ik bedoel, als je weet dat op uh, 17 februari 2000, huppelupup, uh, ja. zij besluiten om daar naartoe te gaan, dan ben ik er. En ik vraag aan ze, hoe laat vertrekken jullie? Ja. Dan en, ik en dan vinden zij het goed dat jij daarbij bent. Nou, dat gaat eraan vooraf. Ja, ik bedoel, ja. uh, er is een heel, heel overleg geweest met Defensie ook, of het nou wel zo zinvol was dat, dat wij daar zouden zijn. Mm -hmm. uh, en... en Kijk, ik wist meteen dat ik niet die foto's hoefde te zien. Ik bedoel, dat, dat is ook dramatisch gezien volstrekt oninteressant. Dus ja. ik wist ook dat ik beneden aan die trap zou blijven staan... dat als zij naar boven zouden gaan. Maar nee, dit is nou nog het eenvoudigste eigenlijk om te produceren. Dat je weet van, daar, daar, ja. daar ben ik bij op dat tijdstip, dan gaan ze weg. En... Ja, ja, ja. Um, uh, staat het leven stil of komt het leven na die verschrikkelijke mededeling... wel weer op gang? Nee, nee, dat is mij het meeste opgevallen. Dat achter die deur, achter al die deuren waar, waar ik zo nieuwsgierig naar was, dat het inderdaad niet zo is dat het leven stil komt te staan. Integendeel. Ik denk dat er bij heel veel mensen was sprake van een enorme zoektocht. Uh, die proberen om uh, ja, van minuut tot minuut eigenlijk bijna... Uh, vast te leggen, te reconstrueren wat er met hem is gebeurd... vanaf het moment van afscheid op Eindhoven... tot het bericht dat, hij, dat, hij, dat er werd verteld, gemeld dat hij dood was. Ja, ja. Dus er was, was juist heel veel energie zichtbaar achter die deuren. En, en, hm. en deels om, om de, de leemte in te vullen en anderszins om... Ja, maar ook met, met al die frustratie uh, overweg te kunnen. Uh, ja, en de, en de, en de scheidingen, et cetera. En ja, die, uh, ja, die ja, vervolgens uh, ja, ja. De, de consequenties zijn. Morgenavond is de premier. Er zijn er veel familieleden ook bij bij de eerste voorstel? Ja, ik ga er nu vanuit dat, dat, dat het merendeel daar is, ja. ja, ja. Goed, um, ja, wat verwacht je van die avond? Dat wordt een mooie avond ongetwijfeld. Maar ook wel heel mixed feelings. Ja, het is een beetje, ik heb, de, de, de, ik heb aan, uh, aan het militair personeel gevraagd of ze ook in het groen wilden komen. En, ja. uh, daar, ik heb begrepen dat ze aan dat verzoek uh, gehoor hebben gegeven. Okay. Morgenavond, ik... première in het, uh, op het Nederlands Filmfestival. Gesneuveld vanaf 11 oktober in de bioscoop. Robert Oei, dankjewel. Ja, graag gedaan. Opium. Avro. Dit is het geluid van een bijzondere trekvogel.